Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Abdelaziz A., die vastzit op verdenking van terrorisme... was informant van de inlichtingendienst AIVD. Dat nieuws Nieuwsuur. De Syriër sprak tussen 2016 en 2018 af met AIVD-medewerkers... en kreeg daarvoor duizenden euro's. Welke informatie hij gaf is onduidelijk. In 2017 werd hij herkend in debatcentrum De Bali in Amsterdam...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 shuffles in There's an old man sitting next to me making love to his tonic and gin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 een outfit en vrij jong is, en dan denk ik elke keer: Hé, is dat het nou? <laughs> maar nee, dat nee, is hem niet. Dat is uh, een uh, uh, En uh, wat staat er verder nog op het programma vandaag, uh, nou, We hebben natuurlijk eerst deze, deze cup die, uh, die nu gereden wordt, en daarna gaat het, uh, gaat het door echt met de stappen met, uh, met de demonstraties, en daar kijkt iedereen natuurlijk echt naar uit. Het... Nou, ja. uh, en hoe laat zijn die uh, demonstraties?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 Dames en heren, wij hebben nu blijf contact met Ger, volgens mij. Tot? Ja, klopt. Ik sta bij het kastcentrum Lelystad. En uh, ja, dus hier zie je de allerkleinste Max Verstappertjes zie al uh, in een kart zitten. En dat doen ze hartstikke goed. En hier naast mij staat Mark. Ja. En jij, jij runt dat hier? Ja, zeker wel. Hier kunnen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 En gaan ze een rondje rijden en als ze dat gewoon lekker normaal doen en goed sturen, ja, dan zie je wel dat er uh, wel een paar tussen zitten die het wel echt goed kunnen. En dat uh, adviseren wij ook om lekker naar het te komen. En dan bijvoorbeeld een kartschool bij ons te doen. En dan uh, ja, leren wij hen daar de punten op de i te zetten. Dan zeg maar. kan je zelf een beetje doen. Ja, ik heb wel veel races gedaan. Dus dat uh, komt ja. altijd wel goed. Ja. Maar ga je verder gekomen? Nee, niet verder gekomen. Is heel moeilijk. Ja, er zitten goede talenten bij, zeker. Ja, dat, ja. Ja. Er staat hier ook een moeder met drie kinderen. Mag ik u even wat vragen? Dit ja, maar... zijn nu Nee alleen die. Alleen deze. En uh, heeft hij er een beetje zin in? Hij heeft er heel erg veel zin in. Vind je het leuk op de karten? Ja? Ja? En ga je hard rijden? Ja? Ja? En jij? Ik ga zeker rijden. Dus. Ja, ga je heel hard rijden? Dat, ja. gaat, dat vind je het niet gevaarlijk. Nee. Nee? Ik heb het een paar keer gedaan. Oké, okay. en jij? Ik ga heel hard. Heel goed daar jongens, je hoort het. Het zijn uh, drie megatalenten die hier staan. De toekomst. Ze dus gaan nu uh, in de karts uh, zitten. En uh, er zijn nog maar drie karts. Rijzen. Uh, um, nee, hij loopt weg. Maar denk je, Ger, dat de, uh, dat, dat, dat de Formule 1, als dat in uh, Nederland straks is, dat dat ook voor zor zal zorgen dat er nog meer talenten komen? Nou ja, deze, deze kindjes zijn... Hoe oud, hoe oud is uw zoon? Mijn zoon is zes. Ja, dat zijn jongetjes tussen de... Uh, Maxus begonnen toen hij vier was geloof ik hè. En uh, deze jongetjes zijn zes. En uh, ja, dat is, allemaal, uh, dat is allemaal een beetje wennen en moeilijk. En uh, kijk, dan moeten ze remmen leren en uh, het is wel heel leuk om te zien hoor. Mm -hmm. En dat is de, de eerste stappen op een, op een kart, dus ja.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 Even over naar de muziek. Dankjewel, Ger. En ik hoop dat je straks nog een okay. keer inmeld. Oké, okay. okay. ZFM. Het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. De Jumbo race dagen. Driven bij Max Verstappen.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 mensen, of hoeveel, hoeveel, nou ja, hoeveel klanten ongeveer heb je per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 Maar daar zit een heel proces vooraf aan uh, vergaderingen en uh, meetings. Uh, dat we alles met elkaar kortsluiten en dubbelchecken. Uh, en uh, dat heeft geresulteerd tot een uh, zeer succesvol uh, jumbo race zaak Ja, dat... En... Ja. Uh, uh,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 Ja, vooral veel Red Bull, uh, maar ook Heineken en ja. uh, onze, al onze andere sponsoren. Die uh, zullen zwaar goed vertegenwoordigd zijn hier. Ja. En uh, uh, is het nou voor jou zelf heel druk op, op deze dagen, of is de drukte vooral de vooraf?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 Jullie doen echt alle evenementen van het circuit? Ja, wij zitten hier dagelijks. Uh, het kan zijn een vergadering van tien personen... Uh, tot aan een event uh, van 100.000 personen. Uh, dus uh, het is... Dus dit is wat men wil. Ja, dus uh, ik zou ook vooral tegen iedereen willen zeggen... Van, heb je een mooi evenement, heb je alles... voor tien personen een vergadering...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 Thing before I go oh, oh, oh, oh. before the final. Thing before I go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 Tell me, do you ever wonder how we can feel holding our weight under the pressure we're under? It's usually by now we're sleeping just fine, but I've never seen that tired look in your eyes. Years down the line, you would be mine And I'd be here stopping you leaving and when we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 Ja, euh, nou eigenlijk is het, het Kors Mariniers zijn de infanteristen van euh, de marine. Dus dat betekent dat zij eigenlijk de soldaten van de marine zijn. Ja. Nou, van oorsprong euh, was Nederland natuurlijk maritieme macht. En werden wij overzees ingezet. Mm -hmm. En daarvoor hadden ze soldaten nodig die ook aan boord van schepen konden vechten, maar ook aan land. Mm -hmm. En zo werden Mariniers opgericht. Dus zij zijn een expeditionair leger. Ja. En euh, de landmacht was eigenlijk van begin af aan gewoon puur voor het werk euh, op land.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 bij Defensie werken. Ja, dat, uh, ja, ik hoorde zelfs dat jullie uh, hebben ook eigen orkesten en dergelijke, zover ik weet. Ja, dat, klopt. Uh, Zeker, zeker. Ja. Dat, uh, en waar, zitten jullie waar zit jij gestationeerd, gestatione gestatione als je dat mag zeggen trouwens? Dat weet ik uh, niet. Zeker. <laughs> uh, ik zit bij de afdeling Recruitment en die zit in Amsterdam. Mm -hmm. En de mariniers zitten dan in Doorn. En zo heb je eigenlijk alle eenheden zitten verspreid uh, door Nederland. Door, door Nederland, ja. ja, ja, dat, ja. Uh. Nou, heel erg bedankt dat je bij ons in de uitzending wat oh, meer wilt vertellen. Absoluut.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 It's just talk. Smiles politely back at you. You stare politely. zijn we weer terug in de La Course, hier uh, in de studio. Um, Walter, onze uitzending zit er al bijna op. We worden zo meteen uh, overgenomen door Jaap. Um... Jaap heeft veel interviews gedaan met mensen die hier uh, op het circuit werken, uh, rondlopen... Zelfs de Klintz heeft hij volgens mij gesproken over Formule oh. 1. Dus uh, dat gaat dat helemaal zei... goed. Nou, als u in dat soort dergelijke interviews wil horen... Uh, dan uh, blijf gerust luisteren. Dat, uh, uh, want ja, dat zijn toch wel interessante dingen die er uh, gezet kan worden. Wat vond jij zelf van je eerste uitzending, Walter? Ik vond het heel erg leuk. Ja. En helemaal hier natuurlijk. We uh, een hele bijzondere locatie. Het zijn natuurlijk dingen die je dan niet vergeet. Ja. Maar uh, dank voor je ondersteuning, Bastiaan. Ja, graag gedaan <laughs> natuurlijk. Dat, uh, nou kunt u komende week uh, mei sowieso... Op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 Volgens het OM hielp zij bij het verkrijgen van valse papieren. Misdaadverslaggevers John van der Heuvel en Paul Vuchts... hebben de Pim Fortuynprijs gewonnen. Ze krijgen de prijs omdat ze ondanks zware bedreigingen... uit het criminele milieu hun werk blijven doen. Volgens het juryrapport zijn ze moedige journalisten... en verdedigen ze bijna letterlijk het vrije woord. Paul Vuchts van het parool en John van der Heuvel van de Telegraaf... worden al lange tijd beveiligd.